Artiesten en andere collega's noemen het overlijden van zanger en liedjeschrijver Maarten van Roosendaal een groot verlies. Zijn impresario spreekt van een groot zanger, een geweldig en gul mens met een ongeëvenaard talent. Van Roosendaal maakte twintig theaterprogramma's en won onder meer een polifinario, een zilverharp harp en voor zijn nummer Red mij niet de Annie G. Schmidprijs. Maarten van Roosendaal was 51, hij was ongeneeslijk ziek. In de Urkerhaven is een lichaam gevonden. Naar alle waarschijnlijkheid is het het lichaam van de jongen die eerder vanavond bij Urk overboord sloeg. Familie van de jongen identificeert het stoffelijk overschot. Afgelopen avond hebben politiebrandweer en reddingswerkers in de buurt van de Urkersluis naar de drenkeling gezocht. Daarbij werden een politiehelikopter, een sonarboot en duikers ingezet. Kort voor 11 uur werd het lichaam gevonden. In Irak zijn bij twee aanslagen ten noorden van de hoofdstad Bagdad 17 mensen omgekomen. De laatste maanden neemt het geweld tussen shiiten en Soenieten toe en groeit de angst voor escalatie. In Mishagda werden acht lichamen gevonden van geëxecuteerde sunnitische militieleden. De slachtoffers werkten eerder samen met Amerikaanse militairen en worden nu als verraders gezien. Bij een zelfmoordaanslag in een shiitische moskee in de stad Mugdadia vielen negen doden en raakten zeker veertig mensen gewond. Het weer vannacht klaart het op, koelt het af tot plaatselijk 7 graden, kan een enkele mistbank ontstaan. Overdag blijft het lang droog, schijnt de zon geregeld. Smiddags is het 20 tot 24 graden, er staat weinig wind. Tegen en in de avond neemt de bewolking toe en dan is plaatselijk een bui mogelijk. Dit was het NOS Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu de nacht. Find by me, so wake me up.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 Don't think I'm a